Serie naar na de romancyclus Het geslacht Viarda van Teun de Vries. Regie Ads Leupler. Amsterdam. Rutmer Viarda brengt je zijn goed. Nu een dichter zijn en in woorden zeggen hoe je me betovert, meesleept, mij met een gevoel van grootheid en opgetogenheid vervult. Een schilder zijn, en in kleuren vertellen hoe het licht op je grachten speelt, hoe je boomtoppen groenen en in goud veranderen, hoe je torens rijzen en blinken als bloesems in steen, hoe je blanke gevels de hemel dragen. Of een muzikus, die je geluiden opvangt en tot een symfonie herschept, de klokken en het draaiorgel, de sleperskarren en de kreet van de schepen op het ei, het joelen van de kinderen in de parken en het fluitlied van je boodschappen, jongens. Amsterdam, in jouw straten, aan jouw wallenkanten, in jouw gehoorzalen en schatkamers proef ik de geschiedenis van de vrijheid. Amsterdam, ik heb je lief. Professor, hey, kom Ik schij uit met dat geprofessor. Ik ben het niet en ik wil het niet zijn. Nee, Rutme, nou draai je zelf een raadje voor ogen. Je bent een professor, want je bent van ons allemaal op het seminarie de grootste geleerde. En je wilt het graag zijn, want in jou brandt de vlam van de... de... Ik zal je sparen en roeping zeggen. En wat had je eigenlijk willen zeggen? De eerzucht. Nou ja, de, de hogere, de heilige eerzucht. Oh, en jij? Ik? Ik stel geen eisen aan mezelf over het leven. Hoe zou ik? De laatste telt der Haarlemse is Weliswaar voorbeeldige patricische gezin. Nog wel in de ministerhemel? Oh, Liedelijk vervelende hemel. Nee, mij ontbreekt wat jij waarschijnlijk te veel hebt. Maar je bent toch een echt serieuze theoloog. Ik neem de theologie en het geloof serieus. Maar verder... Sinds mijn goede vader Stierf ligt onze familie uit elkaar. Mijn wonderschone zuster Carla is verloofd met een officier. Dan vraag ik je. De doopsgezinde traditie van weerloosheid... ...kruipt in de armen van het gewapend patriotisme. <lacht> <lacht> en mijn moeder. Mijn moeder brengt haar leven door in omschaduwde kamers... ...met spijt en migraine. Ach. En dan heb ik nog zo'n nest van een jong zusje. Die is toen een rebelse tante verleid tot het feminisme... ...speelt de suffragette en is lid van de Vrije Vrouwenvereniging. Dat heb je me nooit verteld... Uh, is dat dan zo erg? Wat is erg? Mijn moeder en Carla schamen zich natuurlijk dood in Haarlem. Zoveel emancipatie opeens in onze conservatieve gelederen. Rutje wil geloof ik niet eens corsetten dragen. Rutje, rijmt op mijn naam zogezegd. Maar jij bent toch uit de korterie gesprongen? Ik koester mij hier in Amsterdam in de protectie van oom Julia. Waarom niet? Hij is een rijke notaris. En pa heeft nu een keer niets nagelaten waaruit mijn studie kan worden betaald. En zo zijn we weer bij mezelf terug. Wat wou ik je ook alweer vertellen? Uh, je was bezig jezelf neer te halen. Ja. Vergeleken bij jouw diepgang, kennis en ernst... ben ik maar een luie dilettant. Ik zal het nooit verder brengen dan een lief bij hartelijke gewone mensen in een stadje aan de IJssel of zo. Niet te bescheiden, <laughs> jij hebt intellect. Ik studeer, ja. Maar ja. ik maak er geen gewetenszaak van, zoals jij. Ja. En ik doe het in het gelukkige tempo... van de zorgeloze studententijd. Oh. Gouden jaros, ik gitur, jovens sumus. <laughs> Rutmer, wat doen we? <clears throat> um, ze spelen Wagner vanavond. Met een tekst die door Willem Kloos is bewerkt. Wagner, dat slagveld van muzikale chasse en ontploffingen? Wat moet ik met hem of met Kloos? Nee, nee, nee, Rutmer. Als jij nog zacht geld over hebt op deze laatste de novemberdagen... Ik heb een solide bank hier. Hmm, die kapitalistische broer van jou moet ik ook eens leren kennen. Nee, <laughs> jongen, jongen. Wij gaan naar Frascati vanavond. Hmm? Girofle, girofla. Hmm. <laughs> maar eerst even langs de soos. <laughs> Geef mij mijn hand En de zwaarde op. Oh, pardon. Ik val uit de doperse toon. Weerloos maar met de wapen <laughs> des geestes. Uitgerukt, Rutmer. Iets vergeten. Zoals jij eruit ziet, Rusticus Frisciacus, geen mens zou ooit op de gedachte gekomen zijn dat jouw wieg onder een boerendak heeft gestaan. En is dat een compliment? Ja, hebt je de hemel weet hoe tot een echte dandy ontwikkeld. Dandy, dat is bijna een het Edmond. Oh, ik druk me stom uit. Als ik zeg, je bent een gentleman van top tot teen. Is dat beter? Kom, kerel, kom. <laughs> Ik moet bekennen dat Amsterdam na Groningen niet alleen een bevrijding is, maar mij het gevoel geeft of ik nieuwe wegen insla. Ik behoor toch niet tot de grote, verwoede vechters, en ik had dat eerder moeten begrijpen, dan had ik me tegenover Viet ging gaan, iets over Lappert gedragen. Ik voelde steken in mijn geweten nog af en toe. Maar moest ik in blijvende opstand komen tegen het diepste beginsel in mezelf... Mij forceren tot een levensrichting die niet de mijne is. Amsterdam en het seminarium werken als medicijn. De studiemakers hier zijn tolerant, gematigd en behoren Godlof tot de denkende middelmaat. Ze maken grapjes over de dogmatiek, ze breken de debatten over roeping en innerlijk licht af, als ze de grensgebieden van ons kennen hebben bereikt, en gaan naar de Schouwburg of de sociëteit. Ze lezen van Eden, Tolstoj en zelfs Kropotkin... Maar ze laten zich niet verleiden tot zij sprongen naar links of rechts. Ja, als ik volkomen eerlijk ben, het doperse ideaal heeft in ons allemaal zijn vurige bezieling verloren. Het innerlijke licht schijnt in ons niet meer met de gloed van verloren eeuwen. Martelaren zullen we niet meer worden. Ach! Wij kinderen van de 20 eeuw mogen we niet blij zijn als wij onze ziel in evenwicht kunnen bewaren. Met Egmond Daubigné heb ik het als vriend echt getroffen. Een wereldling met een kern van ware religiositeit. Of moet ik zeggen, een modern gelovige die zijn plaats in de wereld niet verloren. Hij heeft me nieuwsgierig gemaakt naar zijn Haarlemse familie. Ik ken die mensen soort niet van nabij. Het kerstmis ga ik bij hem thuis logeren en we gaan ook een nieuw vieren in zijn familiekring. Ik weet dat het mij niet aan zelfverzekerdheid ontbreekt, maar geheel gerust ben ik er niet op. Mama, ik zeg u dat ik dag voor dag voor mijn ogen gezien heb hoe Rutmer Wiadda onze Rut het hof heeft gemaakt. En dat ze er dubbelend was van gediend was. Bewaar jij je ogen maar voor die, die, die dikke officier van je. Dikke officier? Ernest is kapitein en een echte mannetjesputter. Daar stikt die Rutmer van jou als een bonenstaat bij af. Mijne Rutmer, wat een onzellige opmerking. Nee, nee, nee, nee, Carla. Je kunt van Rutmer Jarda zeggen wat je wilt. Hij heeft een slank en elegant figuur. Een boerenpunnel. Toegegeven. Hij is een boerenzoon, maar met manieren. En hebben jullie er ooit bij stilgestaan dat er op welk gebied dan ook steeds nieuw bloed moet worden geput uit de plattelandslagen? En jouw hele aristocratie is een afgeleefde decadente troep. Oh, kinderen, kinderen, mijn migraine. En die ellendige sigaren die je rookt, Egmond, je bent net je vader, die rookt ook de pas en de onpas. Pardon moeder, ik zal het corpus delicti met asbakken al buiten de kamer zetten. Alsjeblieft. En laten we een eind maken aan dit onverkwikkelijke gesprek. Het gaat hier om een vriend van mij. Ik raak niet aan jouw vriendschappen. Laat dat frisse niet dominee worden, professor voor mijn part. Maar laat hij voor zijn verliefdheden uitkijken naar meisjes van zijn stand. Dominee stand boven de standen. Oh, Edmond, hoe kom je daarbij? En nee, wat bedoel je met stand? Hoogstens iets wat ingebeelde snops hebben verzonnen... om zich af te schuimen tegen de misbeelden. Grote oh, god, daar komt het socialisme weer op te poppen. Ik dacht dat je de laatste tijd dat verbeterd had... Je draagt tenminste weer normale kleren. Maar je bent nog op en top het maaksel van Tante Flora. Ja, kinderen, kinderen, toch mijn migraine? Ja, ik laat Tante Flora niet beledigen. Zij heeft haar keuze gedaan. En dat heeft iedereen in Haarlem haar duidelijk laten voelen. Ze is oud gemaakt voor, voor manbijf, keno, hartpij. En jullie hebben er al meegedaan. Tante Flora ziet tenminste hoe belachelijk deze hele maatschappij in elkaar oh, zit. Rut. We, j, jij, jij kunt dat het beste van alles weten, Carla. Toen, toen papa gestorven was en wij zo Carl de kerkmuizen, heb jij je als, als kinderjuffrouw moeten verhuren. Oh, weliswaar, bij een deftige familie en met een de deftige naam dame van gezelschap. Maar waar zou jij nu zijn als je Ernest van Everdingen niet gestrikt had? Gestrikt? Jij naaraf. Rut. Nest. Rut gedraag je. En alsjeblieft niet weer dat akelige lied van opstand en feminisme. Als het dan zo nodig moet, moeder, laat Rut gaan werken in de sloppen. Of een hospitaal voor de armen of een huis voor gevallen vrouwen. Dat zou ik gedaan hebben als jullie het niet hadden verhinderd. Ekmo, maak een eind aan dit afschuwelijke gesprek. Eh, uh, goed. Eh, uh, goed. Uh, ik stel dus vast. Carla wil geen zwager die voortkomt uit een boerenstulp... De van Everdingens zouden zich gruwelijk gefronteerd voelen... Ja, misschien springen verloving heel wel op af. Dan houdt die officier niet van je. Die officier moet carrière stil, maken. Stil, stil. jullie allebei. Laat mij één keer de man in huis zijn. Een ondankbare rol en door mij met tegenzin vervuld. <coughs> Luister, mama. Luister, lieve zusters. Ik heb Rut daar in deze familie binnengeleid. Hij heeft in de ene week die hij hier logeerde... ...mijn zusje Rut het hoofd op hol gebracht. Oh, ik kan ook zeggen, mijn zusje Rut heeft Rut met volkomen betoverd. Ik zeg niet dat ik om het een of ander juich. Ik geef zelfs toe dat ik genoeg misplaatste trots in mij heb... om een toenadering tussen Rut maar en Rut niet onvoorwaardelijk te wensen. Aha. Maar ik ben een realist... Carla heeft het over de carrière van haar aanstaande gehad. Ik wijs je hierop, en u ook, mama, dat Ruth Liarda als wetenschappelijk theoloog een carrière voor zich heeft... waar die Ernest van Everdingen wel eens bij kon verbleken. Oh, mispunt! Merci! Merci, Carla. Ik probeer de dingen te zien zoals ze zijn. Rut, geef je iets om Rutmer. Werkelijk iets. Dat jullie over hem en mij praten. We spreken erover als ernstige, verantwoordelijke mensen. Nou, dan, dan ben ik niet ernstig en niet verantwoordelijk. Oh. Ze heeft de minste zelfkennis. Lege papa nog maar. Dat klaar. Heb je nu je zin? Het, lieveling, wat ben ik blij dat je naar buiten kwam. Ik had gewoon het gevoel dat je daar op me stond te wachten. En nu lopen we zomaar samen in de hout. Samen en alleen. Wat heb je thuis gezegd? Dat ik naar Tante Flora ben gegaan. Uh, tante Flora is overal goed voor. Je zegt toch geen kwaliteit. Oh, ik geloof dat ze het beste mens ter wereld is. Maar ik kom hier in Haarlem voor jou, Rutje. Niet voor haar. <lacht> Niet zo onbesuist, jongen. Je sleept me mee. Je bent het liefste, mooiste wezen op de hele wereld. Mooiste? Bij ons thuis wordt altijd gezegd dat Carla... Ach, Carla. Carla, mooi plaatje uit een duur molenblad. Wat ik hier in mijn armen hou, wat jij voor me betekent. Ach, ik zou het je wel op duizend manieren willen zeggen. <lacht> Je zegt het me ook zonder woorden. Weet je nog, de eerste keer, toen ik Mon ons aan elkaar voorstelde... Ja, hij zei, dit is Rutmer Biaarda, onze professor. En jij zei, Gunst, ik dacht dat alle professoren kaal waren. Ja, en jij zei, ik ga het niet veranderen. <laughs> en en uh, weet je ook nog, waar ik je voor het eerst kuste? Mm -hmm. Ik was in de schouwburg. Je zat achter me. Oh, je maakte me nerveus. Hey, ik had mijn eerste echte oudgaandjurk aan. Paars met gele lovertjes. Ja. <laughs> uh, waar heb ik je gezocht? Dat zeg ik niet. Dan zeg ik het. Midden op je mooie schouder. <laughs> Ondeugende jongen. Op je verrukkelijke blote schouder. Oh, yeah. Rutje. Rutje, kan ik hem maar bij. Nu. nu. Ze zijn hier Zing. toch geen mensen. Ze zijn er toch geen mensen, Rut, Engel. Is het geen beschikking dat ik de vriend moest worden van ik moe? Ja, het, het, het lijkt bijna... Lijkt? Oh, Rut, zeg me. Zeg me of je zonder me kunt. Ja, is het niet vreselijk moeilijk voor een meisje om, om zoiets te weten? Je, je, je hebt me zo in de war gebracht met je brieven en je, en je, en je verzen. In de bar? Niet meer dan dat? Misschien meer. Rut... Ben jij ooit door andere mannen gezoend? Moet je dat volstrekt weten? Volstrekt? Ik ben gezoend, Maar nooit zoals door jou. Hmm. Hemelswees. En, en jij hebt... Heb, heb jij... Ben jij... Ben... Ja, het, Maar het was geen en zelfbedrog... Met de hand op het hart kan ik het je zeggen. Het had niets met liefde te maken. Niets. Dat zeggen alle mannen van hun amourettes is niet. Oh, oh, kom maar, ik krijg mijn hele sneeuw druppels in mijn hek. Hey, hier achter deze her staan we droog. En zeg me nu, liefste. Hebben andere mannen ooit... Uh, uh, wilden ze... Ben jij jaloers... Jaloerser dan ook. Hè. Je wil het me niet, hè? Oh, ik kan Ik wil alleen nog leven voor en door jou. Oh, mag een aanstaande dominee zoiets zeggen? Dat mag hij. Ik heb op dit ogenblik maar één liefde. Mijn liefde tot God en tot de mensen. En mijn liefde voor jou vloeien samen. Nee, nee, ze laaien. Ze worden één grote vlam. één vurige droom. Je bent een dichter. Oh, Rut, mijn engel. Voel je de droom die ons doorgloeit, die ons omhoog draait? Oh, ik, ik, ik, ik sla mijn armen stijf om je heen, neem me mee op je vlucht. Ik draag je met me mee voor altijd. Jij moet mijn vrouw zijn. Waar jij heen gaat, daar wil ik heen gaan. Waar jij vernacht, daar wil ik vernachten. Dat was het boek, Rut. Je hebt het herkend. Alsof het voor jou en voor mij was geschreven. Oh, oh, oh je, je laat me duizelen. Laten we samen duizelen. Nu en in de toekomst. Eén deze dagen ga ik naar je moeder en vraag om je hand. Mijn hand? Deze lieve, smalle, aanbiddellijke hand. Symbool van jouw schoonheid en genegenheid. Maar goed, maar mijn moeder zal de stuipen krijgen en Carla en de hele familie. Zou het je weerhouden om mijn vrouw te worden? Weerhouden? Nee, hier zijn mijn handen, allebei. Hmm. Nu je dat zegt, liefste, nu laat ik me door niets meer afschrikken, al moest ik je ontvoeren. Derde. Ik hoop niet, meneer Viarda, dat u veel van mijn tijd zult nemen. Ik ben helaas een patiënt die, of ze het wil of niet, moet worden ontzien. Ik ben er mij van bewust, mevrouw Dominier, En met verdriet. Ik zal proberen kort te zijn. Ik wil ook een andere dag. Nee, nee, nee, meneer Viarda. U hebt belet gevraagd voor vandaag. Gaat u zitten. Ach, geeft u mij alstublieft eerst dat flesje daar. Ik kan er zo slecht bij hier is het, mevrouw. Uh, u hebt al begrepen dat ik in een zeer vormelijke aangelegenheid kom. Uh, u ziet er tenminste uit, meneer Viarda, of u naar een grote plechtigheid moet. Uh, iets plechtigs heeft het moment voor mij zonder twijfel. Mevrouw Daubigné, ik kom u de hand vragen van uw dochter, Rut. Meneer Viarda, u geeft me een schok... Het spijt me. Ik meende te mogen aannemen dat dit voor u niet helemaal als een verrassing zou komen. Rut is jong. Nog maar net twintig. Een meisje op die leeftijd kent het leven niet. Ze kent vaak ook het verschil niet tussen dweperij en liefde. Ik heb in Rut nooit een spoor van dweperij kunnen ontdekken, mevrouw. Wel een sterk gevoel voor menselijke relaties. Mm -hmm. Ze bewondert u. Misschien meer dan goed voor haar is. Het streelt me. Al ben ik het niet waard maar ik geloof mevrouw Dorminier dat Rut en ik verbonden worden door gevoelens van echte genegenheid die niet berusten op een tijdelijke vlaag of brand misschien meneer Viarda, is alle verliefdheid alle veronderstelde menselijke toeneiging wel een kwestie van vlaag en brand zoals u het welsprekend noemt u kunt mij niet laten twijfelen aan mezelf mevrouw noch aan Rut zij en u hebben elkaar blijkbaar meer dan eens buiten dit huis ontmoet, en gesproken. Ik mag het niet ontkennen. De wegen van de liefde Zo zijn... Zo noemt u het. Correct kan ik dat niet noemen. Ik heb één troost. U bent een aanstaande predikant, zoals mijn eigen zoon Egmont. Ik moet erop vertrouwen dat u mijn dochter in ieder opzicht hebt gerespecteerd. Mevrouw. Ik ben een christin, meneer Viarda. En het past mij niet... ...u vragen te stellen omtrent uw... ...achtergronden. Of schoon daarover in deze familiekring... ...niet gezwegen is. Ik ben een boerenzoon, mevrouw Dominier. Als u daarop speelt. Ik zeg u dat ik die kwestie laat rusten. Ik heb waardering voor uw... ...geestkracht... ...en voor uw roeping. Uh, meneer Viarda... Als ik u de hand van mijn jongste dochter gaf, dan op één voorwaarde. Ik wil dat u haar niet meer ziet en spreekt voor uw studie af is en u een standplaats hebt als doopsgezind predikant. Zo lang? Rut zal een domineesvrouw moeten worden, meneer Viarda. Een zware verantwoordelijkheid voor een jonge vrouw. Weet u wel zeker dat ze dat aan kan? Zij weet het, mevrouw. Ze zegt dat ze niets liever wil, aan mijn zijde. Dan vrees ik, meneer Viada, dat ik zal moeten berusten. U zegt berusten? In de keuze van Rut en in uw merkbare vastbeslotenheid. Ik had graag gewild, mevrouw Daubigné, dat u mij de hand van Rut afstond in een geest van genegenheid. Wie weet, meneer Viada, wat zich tussen u en onze familie nog kan ontwikkelen. Hmm? En nu moet ik u verzoeken een eind te maken aan dit gesprek. Het heeft me aangegrepen. Het spijt me meer dan ik zeggen kan. Mijn lot, meneer Viarda. Het pak dat de voorzienigheid mij te dragen gaf. Ik denk dat Rut op u wacht. Mag ik haar zeggen. U bent geaccepteerd, meneer Viarda. ...op die ene voorwaarde waaraan ik niets zal laten tornen. Mevrouw Dominier. Gaat de... u nu, meneer daar. Mijn krachten zijn op. En sluit u de deur, alstublieft, zachtjes. Wat heeft ze gezegd? Ze zei ja. Oh! Maar... Maar wat? Ze eist dat we elkaar niet zullen zien of spreken... ...voor ik mijn studie af heb en ergens beroepen ben. Het is een kwelling. Liefste, liefste, het zal een kwelling zijn... ...maar ik wil het anders noemen. De proeftijd. Mo Moet je mij soms op de proef stellen of ik jou... Nee, mijn engel. Je moeder doet het om. Ik wist wel hè, dat er weer een aardig in het gas zou schuilen... Huil nou niet, mijn liefste. Ik zal hard werken. Harder dan ooit. Een jaar nog. Tien maanden. Dat is zo lang. Oh, weet je, we hebben een heel leven. We moeten even doorzetten. Wat zou het zijn als, als jij niet zo streng was... Heb je al honger, Rutmer? Ja, dat is wat anders dan de hele dag achter de boeken, jongen. <lacht> Ik kan me nog niet goed voorstellen dat je studie nu werkelijk achter de rug is. <lacht> Toen je begon, leek het of er geen einde aan zou komen. <lacht> Ik ga de tafel klaarzetten. Heid, mem. Ik wou jullie voor het eten nog iets zeggen. Het is avond. De lamp schijnt vredig. Het uur van de vertrouwelijkheid breekt aan. Het klinkt als het begin van een verhaal. Is het ook. Het verhaal van een Friese boerenzoon die dominee werd en in Holland een meisje ontmoette? Hoe heeft men het zo geraden? <laughs> Je moeder heeft meer gegeten dan bonen, jongen. <laughs> Raad verder, Mem. Je hebt verschillende keren gesproken over een familie in Haarlem. De zoon studeert met jou. Deftige mensen met een Franse naam. Ja, de, de voornaam lijkt op die van jou. Uh, heten ze niet Rut? Rut Dobinje. Het liefste schepsel ter wereld. Een geschenk van de hemel. Mijn aanstaande. Oh, uh, Wij twijfelen niet aan je keuze. Maar het maakt ons een beetje benauwd. Grijp je nou niet te hoog? Oh. Ik ben nooit bang geweest om hoog te grijpen, Heid. Maar geloof me, Rut is het eenvoudigste, hartelijkste meisje van de hele wereld. Ze wil erg graag kennis met jullie maken. En uh, haar familie. Het zijn gelukkig doopsgezinden, maar zullen ze niet op ons neerkijken? Dat moesten dus ze zwagen. Je zegt het, of het toch niet zo gemakkelijk was. Dat was het ook niet, wat de familie betreft. De moeder, dokter weduwe en de beproefde leideres in huis was eerst van plan om op een afstand te houden. Ik geloof vooral omdat de oudste dochter met een half adellijke kapitein van de jagers ging trouwen, wat inmiddels gebeurd is. Ik heb een aanzoek een jaar geleden gedaan. Mama stelde mij en Rut een proeftijd. In de hoop waarschijnlijk dat alles in de tussentijd zou afspringen. Maar Rut en ik hebben volgehouden en mama heeft verloren. De volgende week komt de verloving erdoor. Verloving? Ja, zo doen ze dat bij stadsmensen. En het betekent dat het een trouwerij wordt. Ik hoop van gauw ook, men. Wij zullen bij die dure lui afsteken. Jullie hebben meer geld bij de notaris dan de kale doobignées van Haarlem. Je zegt het met de bittere. Ja, men heeft gelijk. slotte ben ik de overwinnaar gebleven. Ik heb trouwens nog meer nieuws. Over veertien dagen ga ik op de roep preken. Jongen, dat zeg je nu pas. <laughs> ik heb toch gezegd, Heid, dit is het uur van de vertrouwelijkheid. Zijn jullie niet benieuwd? Ja, natuurlijk. Waar zal dat beroep zijn? Het zal jullie goed doen. In Geestwolde, onze eigenste Friese woud. Ach, zo dichtbij. Dat is een verrassing. Jongen, ik kan geen woord zeggen bij de gedachte. Maak je een kans? Een paar man van het kerkbestuur zijn naar een van mijn seminariepreken komen luisteren. En ze hebben hem verteld dat het hun best bevallen was. nog oh, wel geloven, jongen, dat ik jaloers word als ik dat hoor. Dat anderen nog voor je moeder en mij jou hebben horen preken. Het <laughs> kan de schade inhalen. Binnenkort. Nou... Ik ga de tafel klaarzetten. Ik geloof niet dat ik een hap door mijn keel kan krijgen. Zoveel onvoorziene dingen zijn jouw moeder nog nooit opgekomen. Doe maar niet net of jij zoiets dagelijks meemaakt. Ach, je huilt, man. terwijl de zon voor mij zo lekkertjes doorbreekt. Ik huil niet. Uh, weet Herre het nieuws al? Ik ben over Leeuwarden gereisd en gisteren bij Herre blijven logeren. Hoe maken ze het? Ik geloof dat hij het wel naar de zin heeft als zuivelmagnaat. Hij heeft me uitvoerig uit de doeken gedaan... hoe die grote en kleine fabrikanten één voor één in de melkrust weten slepen. Hij blijft dezelfde. En Antje? Ja, ik... Ik meen te zien dat die minder gelukkig en op haar plaats is. Ze haalt niet in de stad. Je kunt ook haast geen gesprek met haar voeren. Eerlijk gezegd, ik heb medelijden met haar geloof dat Antje een ander soort man had moeten hebben. Een boer. Of heren, een andere vrouw. Ik geloof arempel nog dat ik de enige ben... ...die van de voorzienigheid krijgt... ...waar hij om gevraagd heeft. Dominee Rutmer Wearda... ...kijkt uit de werkkamer van zijn pastorie naar buiten. De bloemperken... De slingerpaadjes, eindigend bij de hoge boomval, een stukje van het aangrenzend bouwland. Daar kruipen in donker gelid een schare dagloonsters uit de omtrek tussen het bloeiende vlas, wieden er het onkruid en zingen onderwijl haar oude balladen. Er is zomergeur, aarde, bloeiende struiken, gemaaid gras, een warme wolk die door de open tuindeuren in het gezicht van Rutmer waait. Hij schuift de blaadjes papier opzij, waarop hij bezig is zijn preek te noteren, en loopt de tuin in. Hij ziet achter de gordijntjes van het keukenraam de slanke, lichte schim, Rut, en de blauwe kort van stuk, het dienstmeisje, Vrouwtje. Hij staat stil, sluit de ogen, en keert het gezicht naar de hemel. Als er ergens een beeld van de vrede bestaat, is het dat van Geestwalde, zijn gemeente. De houtduiven keren in de beuken. Uit de klinken de hamerslagen met een echo van zilver. Zelfs het kindergeschreeuw op het schoolplein komt luchtig en vriendelijk over. Rutmer keert naar zijn schrijftafel en preekt terug. Hij haalt achteruit een la het oude kaal gesleten dagboekje. Het zit los in de band en is bijna vol. Op een van de laatste bladzijden heeft hij de som van zijn nieuw bestaan getrokken. Zoals ik eens in Amsterdam de mystieke zin van het leven inzag, zo herken ik nu, in mijn eerste parochie, weer de eeuwige goedheid en schoonheid in al wat mij omringt, opstijgend uit de dingen als een rijpe geur. Ach, wij moderne geloven niet meer in wonderen, en terecht. En toch, wie ogen en oren heeft om te herkennen, beleeft het onuitsprekelijke, in de schijnbaar eenvoudige dingen. Hij herleest het niet zonder welgevallen, een blank verzorgde hand door zijn golvend blond haar. Ja, hier is het land van de bloeiende droom, dat hij altijd heeft gezocht. De eenvoudige mensen met hun eenvoudige noden. Zij die zondags aan zijn voeten zitten en luisteren naar de goede boodschap die hij verkondigt. De gezichten van mannen en vrouwen wier leven wordt gericht en gemaakt, door arbeid en jaargetijden, donker en zonder zwier gekleed, de oude dopers. En te midden van hun, als een bloeiende rank, waarvan Rutmer de geheime geur kent, Rut, Rut Daubigné, nu Rut Wiarda, domineeske voor de gemeente, voorgangster in de zusterkring en de leesavondjes. Maar voor hem de bestendige bruids, de vriendin en speelmakker, van zijn waar geworden droom. Mevrouw? Hier vind ik nog lakens die niet gemerkt zijn. Oh, zeg het maar niet tegen de dominee, in vrouwtje. Oh, je ziet hoe lui ik voor mijn trouwen was. Ja, ik dacht dat het deftige volk vooral die dingen naaisters had. Och, meisje, die deftigheid bij ons was altijd maar zo zo hoor. Ja, een naaister hadden we wel, maar die werkte meest voor mijn zuster. Mm -hmm. Wat. Wat moet ik met die lakens doen, mevrouw? Leg maar op zei, mevrouw. Die merken jij en ik samen wel eens op een, op een stille middag, hè? Zeg, zijn de hemden van de dominee op hun plaats? Ja, hier, mevrouw. Kraak wit gesteven. Zoiets kunt u toch alleen? Ik moest het wel leren. Wat denk je, moet ik nog jurken uithangen? He, ja, mevrouw. Kan ik ze meteen weer eens bekijken? Niemand hier in Geestwolde heeft zulke jurken. Deze blauwe, met pofmauwtjes. Ah. Het was vroeger mijn lievelingsjurk, vrouwkje. Die droeg ik steeds in de tijd toen de dominee en ik heimelijk verloofden waren. Heimelijk verloofd? Mijn mm. moeder was eerst tegen het huwelijk. Die vond dat zo'n Friese boerenzoon niet deugde voor mij. Ik geloof dat u niet erg op uw moeder gesteld was. Ach, alles is in orde gekomen. Hou die blauwe maar weer in de kast, ik Ja, Ik vrouw, heb er te lang vrouw. mee gelopen. Of, Of kan ik er jou soms een plezier mee doen? Met die prachtige japon? Ja. Die zou ik nooit durven dragen in geestwolden, mevrouw. Ach, dat is een damesjurk. Hij is voor jou, zodra je wilt. Oh. Zeg, deze witte hier moet nodig opgestreken worden. O, hoe heet die stof, mevrouw? Hmm, ik geloof, vrouwtje, dat ik eigenlijk wat nieuws nodig heb. Oh, maar mevrouw, met zo'n kast vol. Je hebt gelijk. Wat, uh, wat denk jij nou, vrouwtje, vinden de gemeenteleden mij nou niet een beetje lichtzinnig met al mijn blouses en japonnen? Ze mogen u leiden. Bij u kijken ze veel over het hoofd, dus, dus toch lichtzinnig? Oh, nee, nee, mevrouw, u, u leest zo prachtig voor en u staat altijd klaar om met de mensen te praten of voor huisbezoek. Ja, maar ik moet de dominee toch een beetje helpen in zijn ambt? En daarbij... U bent nog zo jong, dus uh, wordt mij veel vergeven? Zo mag u het zeggen. Steek maar gouden lamp aan, Rutmer. als het licht schijnt, dan heb ik een gevoel dat ik warmer ben. Heb je het zo koud? Nou, het wordt al oktober. De broeder-boekhouder is een zuinig man. We zullen hem moeten vragen of we mogen gaan stoken. Zo. De lamp Veel gezelliger. Ik kom een bootje op schoot zitten. Dan word ik helemaal behagelijk. ...houd ik je zo goed vast. Heerlijk. Zeg, het is toch te gek eigenlijk, Maar ...dat jij eerst aan Hoornstra vragen moet... ...of de kachels aan mogen. Ze zijn niet degelijk en op de penning. En hoe zuiniger en degelijker ze zijn... ...hoe groter onze jaar werden wordt. Ja, en, en, en hoe kouder onze voeten. <laughs> je mag wel opslag vragen als we straks met z'n drieën zijn. Die krijgen we vast. Hoe is het eigenlijk... Dat gevoel dat er iets levends in je groeit, dat er nog nooit geweest is. Ja, iets, iets wonderlijks. Soms is het heerlijk en soms benauwend. Mannen hebben er geen idee van wat er in een, in een zwangere vrouw omgaat. Ik geef toe, in vergelijking met de vrouwen staan wij mannen ver van de natuur. <lacht> <lacht> wat heb je vandaag gedaan? eh, uh, laat zien um, met vrouwtje appels geplukt, spersieboenen ingemaakt een middagdutje gedaan toen jij op bezoek was bij die zieke vrouw Leenstra uh, gelezen en je een klein beetje verveeld. ach, het dorp is nu een keer klein en, en het voortier ook bijbelkrans voor dominees een handwerkavondje opbrengst voor een liefdadig doel en verder geen omgang in het begin vond je alles hier interessant. We waren ook in het voorjaar, nu is het herfst. Zullen we hier lang blijven, Rutmer? Bedoel je dat je weg zou willen? Nou, niet op stel en sprong misschien. Maar is het, is het niet mogelijk, hè, na een paar jaar, dat je je laat beroepen in een stad? Een dominee kan zich zomaar niet laten beroepen. En bovendien, schatje, ik kan hier voor mijn fatsoen niet meteen weer vandaan gaan. Je, je, je bent een briljante preker. Je komt makkelijk in een stad. In een stad krijg ik nooit meer zoveel tijd om een proefschrift af te maken. Ah, proefschrift. Je bent een echte man. Altijd moet er een prestatie geleverd worden. Je was er eerst zo verguld mee dat ik een titel wilde halen. Hmm, ik plaagde je alleen maar, lief. En dat terwijl je beloofd hebt mij te volgen en te gehoorzamen. Waar jij heen gaat, daar wil ik heen gaan. Waar jij vannacht, daar wil ik vernachten. vannachten. Allerliefste. Uh, maar, ik... Uh, ik geloof dat ik voor de winter nog... één keer naar huis wil. Ik, ik bedoel, naar mama. Dat is de eerste keer dat je heimwee vertoont naar mama. Ja, misschien is het meer heimwee naar, naar Haarlem, de oude omgeving... En uh, een beetje egoïsme komt er ook bij. Egoïsme? Rut, maar ik, ik hoop niet dat je het erg frivol van me vindt, maar op de terugweg wil ik over Amsterdam kleren kopen. Nog meer kleren? <laughs> Wat een wanhoopskreet! Ik weet wel, hoor, dat het een gril en een luchthartige draai van me is. Maar ik wil zo graag weten hoe en, en hoe vaak ik me nog modieus kan kleden voor mijn figuur veranderen. Maar mijn je op reis gaan in de derde, vierde maand met al die vermoeienissen. Die, die, die schokkende treinen. Mijn daar ben ik toch zelf bij? En het is herfst. Ik heb dit jaar niets gezien van de nieuwe modus. Ik zat hier gewoon weg opgesloten. Begrijp het. Je gaat minder voor je moeder dan om je mooi te maken. <tied> Mijn liefste geleerde, voor wie maak ik me eigenlijk mooi? Kleine slang. Kom in mijn kronkels, dominee. Mijn liefde. Ik, ik, ik, ik ben nog niet uitgepraat. Toch niet weer? wel de badkamer. Oh, goede god. De broeder boekhouder heeft me met de meeste nadruk gezegd dat de gemeente daar geen geld voor heeft. Ja, wat dat onzin. Ze hebben toch de boeren plaats in de landerijen? Hornstra heeft me voorgerekend dat die niet opbrengen wat we vroeger gewend waren. Nog altijd magere jaren, zegt hij. Ja, je moeder Hornstra zijn koppigheid heenbreken. Voor we hier kwamen hebben ze de trap al laten vernieuwen. Heb je tegen hem gezegd dat je desnoods een, een stuk van je tractement wil laten vallen? Liefste, ik vind het zo pijnlijk om weer bij die brave man te gaan zeuren. Ook, ook niet voor mij. Je weet dat ik duizend dingen voor je ik doen wil. Ik kan niet zonder een badkamer als het kinder is. De broeder boekhouder zal zeggen dat geen van de notabelen hier een badkamer heeft. Hun zaak. Ik ben oh. hem er te behelden. Maar hele generaties hebben zich beholven. Het platteland op zijn smalst. Dat is niet fair. Nee. Nee, dat, dat is het ook niet. En niet aardig, ik weet het. Maar denk nou eens aan, hè, hoe vrouw, je dat arme kind elke dag weer aan. Met, met kannen warm water, sjouw, trap, op, trap, af. Ja, ik vind het zelf ook beroerd. Nou, goed, ik zal deze dagen weer met broeder Hornstra gaan praten. In het ergste geval vraag ik of hij ons het geld voor de aanleg voorschiet. Ah, nu herken ik mijn ritme weer. Ach, je bent ook niet te weerstaan. nog eens inschenken, meneer Hornstra? Broeder Hornstra, mevrouw. Meneer, dat is voor uw man en voor de dokter en de notaris. Ik ben maar een veehoudertje. Oh, dat ik het maar niet onthouden kan, hè. Uh, kan ik u van uh, koffie voorzien? Bedankt. Ik heb geloof ik wel vier bakjes op. Oh, oh, wij tellen ze niet, broeder Hornstra. Maar zo'n Havana mag ik u nog presenteren. Nou, dominee, dat sla ik niet af. Zulke sigaren koop je niet in het dorp. Ik koop ze ook niet, broeder Hornstra. Ik krijg om de twee maanden een kistje van mijn broer Herre. Herre? Ja. Toch niet de Herre uit de fabrikant? Geraden. De grote man van de melktrus. Bijna alle fabriekjes hier werken voor hem. Dat had ik nou nooit gedacht, dat hij en uw broers waren. De menselijke relaties volgen vreemde wegen, broeder. Hier, mag ik u vuur geven? Ja. En dan wilde ik toch nog graag een keer terugkomen op ons idee. De, de, de, de aanleg van een badkamer, eh, broeder Hoornstraat. Tja, mevrouw, dat is mooi bedacht allemaal. Maar ik heb u al gezegd, de bruine kan het niet trekken. Oh, mijn broeder, zoveel kan het toch ook weer niet kosten? Dat zegt u? Doe, meneer, u weet toch zelf wel dat we nog altijd in de magere jaren zitten. De gemeente heeft wel die boerenplaats, maar die brengt niet meer op wat we gewend waren. En het beetje land dat de vermaning verpacht, dat, dat. zet geen zoden aan de dijk. Ach, ziet u het niet erg somber? Voor u hier kwam, hebben we ook al een nieuwe trap in de pastorie moeten laten maken. We begrijpen best, broeder Hornstraat, dat het passen en meten is. Maar we dachten zo. met wat goede wil. En een goede wil ontbreekt het niet, dominee. Mroeder Hornstra, u weet dat wij het huis hier jant en plezierig vinden. Ja, alleen, alleen het gesjouw van vrouwtje, Met kannen, warm water, trap op en trap af. Elke morgen weer aan. Bij uw voorganger ging het net zo. En die heeft zich nooit beklagen. Ja, ze was van een lieve man van een vorige generatie. Mevrouw, het zit zo. Niemand hier op het dorp, de dotabele bedoel ik. ...heeft bij mijn weten zoiets als een badkamer. Ja, ik, ik moet u zeggen, broeder Hornstra, dat ik het niet begrijp. Ze kunnen het zich allemaal permitteren. En ik weet niet... ...ik weet niet hoe ik het er zonder moet stellen straks. Uh, u weet toch, broeder Hornstra, dat mijn vrouw in verwachting is? Dat weet men in de hele omtrek, dominee. Ik, ik heb die badkamer nodig, broeder Hornstra, voor mezelf en voor het kind. Mijn vrouw is bang, broeder, dat het anders weer helpen wordt... Dan behelpen zich hier vijfhonderd mensen... sinds van ouds. Broeder Hornstra, ik wil een schikking met u maken. Ik wil zelf bijdragen in de kosten van de aanleg. Dominee, dat gaat tegen ons fatsoen in. Kom, broeder Hornstra. Als, als mijn man nou een, een stukje van zijn jaar laat laten vallen... Mevrouw, ik weet niet wat ik zeggen moet. Overlegt u met de kerkenraad... Dat in elk geval. Overtuigt u ze, broeder Hornstra, dat een moderne pastorie niet zonder badkamer kan? Maar u kunt zo goed uw woordje doen. Mevrouw, u legt mij het vuur na aan de scheren. Ik, ik hoop echt dat de kerkraad iets wil doen. Vraagt u het voor mij hè? Voor mij en voor ons kind. Ja. ik zal zien wat ik doen kan. Beloven kan ik niets. Ach, u wou toch niet gaan? Ik moet nog wat schrijven, ik doe een dominee. Nou, u bent ook altijd bezig. Nou, ik mag u niet van een plicht afhouden. Bedankt voor de koffie, mevrouw. En voor de sigaren, dominee. Uh, loopt u uh, gauw weer eens aan? Uh, ik laat u uit. Ik weet de weg wel, dominee. Ah, die broeder, Hoornstra. Wij ja. als lier. Maar ik geloof toch dat je hem bepraat hebt. <laughs> Ik heb een oud-vrouwelijk middeltje gebruikt, Liever. Als hij gepakt is, komt het niet door wat ik tegen hem zei, maar door de manier waarop ik hem aankeek. O, slang. <laughs> Kom in mijn kronkels, dominee. <laughs> Heel de winter al zit ik bij hem in zijn studeerkamer... Spreek kinderborstrokjes en zoomlakentjes en kijk vanaf de grote bank toe hoe hij met zijn proefschrift bezig is. Het najaar was stil, zo stil dat ik de stilte in en om het huis dacht te horen. Hij houdt van zijn boeken. De vrachtrijer sjout ze met pakken naar binnen en ik misgun hem zijn schrijftafel geluk niet. Maar ik zat hier op een eilandje luisterend naar het zwijgen of bladerend in een roman waar ik mijn gedachten niet bij kon houden. En de najaarsstilte zuisterde zo hard in mijn hoofd dat ik had willen opspringen om mij bij Rutmer te bergen, maar ik had niet de macht. Ik zat aan de bank gekluisterd en er leek een eindeloze afstand te bestaan tussen hem en mij. En ik denk, dit bange... Een rastenisse meisje is nu overgebleven van de familierebel. Die wilde vechten voor vrouwenrecht en gelijkheid. Die de wereld tegemoet dacht te treden met verachting voor conventies en vooroordelen. Net als Stante Flora die, die nergens bang voor was. Ik ben blij... Als Rutte maar na lange tijd opkijkt met een gezicht of hij mij voor het eerst ontdekt. Als hij opspringt en naar me toe komt om mij in zijn armen te nemen. En hij zegt dat ik nog nooit zo mooi ben geweest als in mijn zwangerschap. Maar ik... Ikzelf kijk in de wandspiegel van mijn nieuwe badkamer. Verbaasd naar mijn eigen figuur. Als... als of een geheime macht bezig is de oude rot te veranderen in, in iets wat ik niet winterregens door de tuin spoelen. Vandaag schrok ik van een vlucht die krassend neerstreek op het bouwland. Als het waait en kreunt en kraakt de oude huis, dan moet ik denken aan al die mensen die hier gewoond hebben, aan al die vrouwen die, die hier kinderen hebben gekregen. Kind. Wat ben je voor een ding. Moet ik blij met je zijn? Jij die me zoveel boze vrees bezorgt. Ik of niet meer buiten wandelen. Wal was rut me met me weg. Ik, ik voel de blik van alle ogen vreemden me als een gevaar. Overdag bij het koude licht. Hebben de dingen een rustige, grijze bekendheid, dan zie ik niet tegen de bevalling op. Maar er zijn avonden waarop de storm uit het noorden op ons neervalt met jagende rode en zwarte wolken. En er zijn nachten zo donker dat ik in een afgrond, denk te glijden. En er is niemand die me tegenhoudt. En er is niemand aan wie ik mijn angst durf te vertellen. Lieveling, oh! je laat me schrikken. Wat is er aan de hand? Wat heb ik dan? Je gaf een schreeuw. Ik geloof dat ik in slaap gevallen ben. Ik, ik had een nachtmerrie. Vergeet me gauw. Hm? Zal ik je naar bed brengen? Nee, nee, nee, nee niet naar bed. Ik, laat, laat, me, laat me hier maar bij zitten en, en, en een beetje naar je kijken. Wil je een boek? Ik, ik, heb, ik heb nog een boek. Laat maar. Ik. Er is niks... Helemaal niet gevraagd. Kijk eens aan, daar is het jongen, mevrouwtje, dat zich zo lang schuilgehouden heeft. Ja, maar dokter Ozinga... Ik... Ja, ik kom maar zonder ple pleging over uw drempel, hè? We hebben elkaar niet te vaak ontmoet, jammer. Ik ben hier de veteraan van de omtrek, dat weet u toch? Ja, er is nog een jongensnaart erbij gekomen, twee dorpen verderop. Maar die moet het vak nog leren. Ja, maar, gaat, u, gaat u zitten, alhoewel, er is nog koffie. Zal ik de dokter een in kop inschenken, mevrouw? Ja, natuurlijk, mevrouw. En, en, en, en waar schuurt mijn man? Koffie. Dokker, ja, dat is uitstekend. Ik rij al vanaf acht uur door de contrée. Uh, uw leunstoel die zit zacht. En uw hart brandt lekker. Dokter Ozinga, ik vind de kennismaking erg plezierig, ja. maar... U overvalt me toch een beetje. Ah, dokter Ozinga, wat een genoegen u bij ons te zien. Zo meneer u ziet er net als uw pastorievrouwen uit als het lachende leven. <laughs> Om de waarheid te zeggen, kom ik voor haar. Een oude vrijdenker als ik heeft niets bij de dominee te zoeken. Wie weet hoeveel u en ik van elkaar zouden kunnen leren. Nou, Daar moet ik eerlijk gezegd aan twijfelen. Maar... Oh, koffie, dokter. Ah, dank je, dank je, dank je. Dat ruikt pittig. Dat is de voorhoofd van een Arabisch caravanserai. <laughs> ja, niet dat ik daar ooit geweest ben, hoor. Oh. <laughs> ja, ja. Zoals ik zei, ik kom voor het mevrouwtje. Ze verstopt zich voor de dokter. En dat is in haar toestand niet raadzaam. Dokter Ozinga, ik voel mijn patent. te beter, zo moet het ook. Wanneer was u de laatste keer bij een arts? In het vroege najaar, toen ik bij mijn moeder in Haarlem logeerde en hij vond me uitstekend. Oh, dat hoor ik graag, mevrouw Jarder. Maar het vroege najaar, laat eens even zien, dat is bijna vijf maanden geleden. Ik geloof, dokter Ozinga, dat u op een juist moment komt. Ja, dat dacht ik ook. Weet u wat ik geloof? Ik, ik heb steeds tegen mijn man gezegd, ik, ik heb nog geen dokter nodig. En daar duikt u ineens op. Ik raak een complot. Oh. Mijn neusje heet ze, <laughs> dominee. Ja, dokter, ze ja. is niet van gisteren. Nou, ik zal het je maar zeggen, Rutje. Ik trof laatste dokter toen ik ergens op huisbezoek was. Juist, en, en hij en vertelde me dat er in de ministerpastorie weer een gezin komt. Nou, u krijgt u mee, geen kleur, je, Dat is menselijk, heb ik gezegd. Dat is mooi. Ik zie het al dertig jaar met plezier. Het leven moet doorgaan. Oh, dat was <laughs> dus een list. List of geen list? Het was nodig, mevrouwtje. En zo ben ik hier dan de vesting binnengedrongen. Ach, ik, ik voel me wel overrompeld. Voor je best, liefje. Ik drink die overheerlijke koffie even op. En dan, mevrouwtje, gaan u en ik in séance onder vier ogen. <laughs> dan kan ik meteen zien wat voor badkamer u hier hebt laten inbouwen. Weet u dat ook al? In deze buurt is weinig nieuws. Maar het nieuws dat er is, gaat snel. Als ik de mensen hier hoor, dan moet die badkamer van u een nieuw wereldwonder zijn. Ja, maar niemand heeft ze gezien buiten ons. Ja, daarom zijn de verhalen erover juist zo fantastisch. <lacht> ik breng me door aan het kloot. Wel niet. Het bewijst dat uw hartje op de rechte plek zit. Kom, domineeske, wijs me de weg. Nou, hetzelfde moet moeten dokter Ozinga. U bent er nou eenmaal. Maar, maar jou, jouw me? jou krijg ik nog wel. <lacht> Ik ben dokter Ozinga. En u, denk ik, zuster Takonis? Zuster Ilkje Takonis, dokter. Ik ben wat laat, maar ik ben op tijd, hoop ik. O, er is nog niks aan de hand, dokter. Weet je wat, kijk je benauwd. Jij bent toch de kraamvrouw niet? Nou, ik, ik heb nog maar zelden geholpen bij een bevalling, dokter. Hoeveel nou? Nou, negen, tien keer misschien. En allemaal met succes? Ja, ja, dokter dokter. Nou, jonge dokter, waar maak je je dan zorgen over? Hoe is de kraamvrouw? Naar nou, behoren, dokter. Heb je de indruk dat ze topt met het vooruitzicht? Oh, het is haar eerste, dokter. En de kraam hier? Die kijkt elke ogenblik op een hoek van de deur. Hm. Ik heb gezegd dat hij zijn vrouw wat rust moet gunnen. Nu loop u in zijn studeerkamer te ijsberen. <laughs> het is net als bij de wilde zuster. Het mannetje doet bij een bevalling of hij het slachtoffer is. <laughs> oh, God. ...dat het zo moeilijk zou gaan. En dat terwijl gaan mij al die tijd heeft verzekerd... ...dat er geen wolkje aan de lucht was. Wat voor kerel kijkt me daar uit de spiegel gedaan Niet geschoren... ...haren ordelijk. ...boord en das losgerukt... ...ogen vol angst. Dat ben ik. Oh, Rutje. Rutje, wees dapper. Je bent alleen... Je moet je, ondanks die dokter en die zuster, alleen voelen. Wat voor nut ben ik voor je in dit zware moment. Ik ben een egoïst geweest. Ik heb al deze maanden lang mijn leven geleid. Gepreekt, zieken bezocht, geschreven aan mijn dissertatie. En al die tijd bevond jij je al onder de balans van leven en dood, zoals vandaag. God, genadige vader, ik roep je aan, je bent ver... Je bent ver tegenover deze kleine menselijke verscheurdheid, onbereikbaar, machtig en vreugd. Oh, God, help me, help me, zij is in nood, en ik ben machteloos. Zo zijn klein spelen. hij spreekt er zo makkelijk over. En dat verpleestert een braaf meisje, maar een beginneling. Zij met hun beide houden haar leven in handen. Dit is niet om uit te houden, kon ik, kon ik maar knielen. Ik kan het maar bidden, zoals een gewoon, geplaagd mens bidt tot God. Ik, ik, ik durf me niet meer te verroeren. Waarom kan ik geen beroep doen op de almacht, op de hoogste goedheid? Dat was dat? Dat geluid? Ik ken het niet. En toch, toch weet ik wat het zijn moet. O, genadige God. Genadige God. Ik tril van hoofd tot voet. durf nu te lachen. Dat is natuurlijk gaan. Die heeft voor niets respect. Zelfs niet voor het pasgeboren leven. Ik, ik moet gaan zitten. Mijn knieën knikken. Wat heb ik eigenlijk gehoord? Was dat mijn kind? Ik, ik moet gaan kijken. Ik, ik moet weten wat er aan de hand is. Zo meneer Weyer. Kerel, wat zie je eruit? Alsof jij het bent die het kind ter wereld heeft gebracht. Is het? Heb ik goed gehoord? Wees donder? en waarachtig, heb je het gehoord? Ik kan je feliciteren met een welgeschapen dochter. Dat het niet de laatste mag wezen. Dochter. Mag ik bij mevrouw? Je mag het moedertje even toeknikken. En van ver toekijken hoe hoe zuster takonisch het worm in mensenkleren huist. Waaruit man, wat sta je te treuzelen? symboliek. Vandaag, op de tweede levensdag van mijn dochter, begin ik een nieuw dagboekje. Het tweede in zeven jaar. Spelen getallen in het mensenleven dan toch een rol? Mijn kind is geboren, en dat is de hoofdzaak. Het hele bestaan is veranderd. Er wordt op de tenen door het huis gelopen. Als er een leverancier bij het tuinhek verschijnt, staat vrouwtje al op de drempel en beduidt met verwoede gebaren dat hij zachtjes over de kiezelstenen lopen moet. En de brave verpleegster, niets is haar te veel. De feeststemming is onbeschrijfelijk. De bakker heeft een enorme boerse taart met suikerkrullen gebracht, van uw katechisanten. De, de postbode draagt maar brieven en pakjes uit Holland aan. En mama stuurt een geboortelepel. Carla en Ernest, een zilveren rammelaar. Het man belooft het mooiste speelgoed. En van mijn ouders kwam er een brief met geld. Jullie weten beter dan wij wat zo'n kleintje nodig heeft. En van heren een korte gelukwens. Het PS was weer één en al mijn broer. Ik denk nog net zo over de financiën als toen je student werd. Eén kijk is voldoende. Ruth heeft er een traan bij gelaten. Het kleine wezen heeft een wonderlijk verstandig gezichtje en de fijnste handjes. Voor ik ze zag en mijn vinger liet grijpen, wist ik niet dat een grote mensenhand zo lomp is. Ik hunker naar het ogenblik waarop ik weer zal opstaan en ik mij met haar en de kleine Rut den volken vertonen kan. Er is nog nooit zoveel trots, zoveel voldoening in mijn leven geweest. Dus dat daar kon is. Uh, is u niets opgevallen aan mijn vrouw? Alles is normaal verlopen, dominee. Voeden, wegen, verschonen. N misschien zag ik het slecht bij dat petroleumlicht, maar het leek me dat ze vanavond zo'n vreemde gloed in haar ogen had. Ze is altijd een tikje opgewonden als u s'avonds bij haar hebt zitten praten. Mijn man is een dichter, heeft ze eens dus tegen me gezegd. Ah, Zij ze dat? Uh, u, u denkt dat ik niet bezorgd hoef te zijn. Ik zal goed op haar letten, dominee. En bekost u die gesprekken vlak voor het slapen maar een beetje. Mm -hmm. Ik ga nog één keer kijken, zuster. Vindt u dat gek? Als u hem maar niet wakker maakt. Ze is geen ogenblik uit zijn gedachten, hè? Ze zijn elkaar geweldig toegedaan. Of vrouwtje, ik geloof dat je de theepoe wel kunt opruimen. Ja, zuster. Hij kijkt meer naar haar dan naar het kind. Nou ja, ja, dat is natuurlijk, hè. Vaders krijgen pas na een poos plezier in hun kinderen... Zuster, zuster, wilt u ook even kijken? Is er iets met haar? Ik, ik vertrouw het niet helemaal. Ze slaapt, maar ze voelt alsof ze koorts heeft en dat vreemde gloeien in haar gezicht is er nog steeds. Ik ga vlug even naar boven, dominee. Vrouwkje, schenk me nog eens thee, wil je? De zuster zei dat ik de theeboom moest opgaan. Dat kan zo meteen. Zoals u wilt. Waar eh, zijn mijn sigaren nou weer? Op het buffet, dominee. Waar zal tijd zijn? Ik wel met blindheid geslagen. Die vervloekte lucifers doen het ook niet. Ik zal er wel een voor u aansteken, dominee. Zo, alstublieft. Oh, daar is de zuster weer. Ik, ik heb even gekeken, dominee. Ik geloof dat u gelijk hebt. Mevrouw heeft een lichte verhoging. Niet meer dan licht. Nou, het, het leek me niet hoog. Ik heb haar voorhoofd afgespons. Uh, wat, wat, wat betekent dat, Koert, in haar omstandigheden? Oh, het hoeft niets te betekenen. U maakt zich meteen te veel zorgen domme. Frookje, jou is niet gevraagd. Ik, ik ga al. Heeft net dokter Oziga gehaald. Ja. Oh, tijd is. Het is Wat een is. Het ochtend. En hier komt de dokter. Wel, wel. Daar is het moedertje. Koorts zijn al zie ik. Dat was de afspraak niet, dominees, kind. Oh, dokter, dat is niet gek, heel erg ziek. Die heeft er haast achter gezet, die dominee van u. ...haalde me zo uit mijn bed. Dominee, vertoon je gezicht maar. Je vrouwtje vraagt naar hier. Ah. Oh, die leeft ah. oh, ik Leef, Wat is je is het? Waar is het? Het staat in de kamer hier naast, mevrouw. Zo, nou hebben jullie lang genoeg elkaar zandjes vastgehouden. Het ogenblik voor de esculape is gekomen. Opzij, dominee. Ik ga naar mijn werkkamer, zuster. Zuster, geef eens een glas lauw water. Ja, dokter. Even wat het donder heb ik naar nou mijn klinine. te verdragen. 36 uur gaat dat nu al zo. En geen straaltje licht. Vrouwkje die in de gang of keuken staat te huilen. En zuster Takonis die me bleek en schuw voorbij sluipt alsof zij de schuldige is. Het is niet rechtvaardig. God. Wat heeft mijn lief... Zonderloos vrouwtje, u misdaan. God erboven, God die de balans houdt van leven en dood. Laat me niet in de steek, liefst. Ik ben niet zonder jou. En deze oude dorpsdokter kent hij eigenlijk zijn vak wel. De zuster zegt dat hij doet wat hij kan. Sinds middernacht zit hij aan de bed, maar hij heeft de koorts niet tot staan kunnen brengen. Niet helpen, kleinwicht. Maar elke keer als ik jou zie... Elke keer denk ik jij. Heb je moeder dit aangedaan? Het is niet rechtvaardig. Ben je wakker? Ja, daar Dacht u dat ik geen oog zou kunnen dichten. Ik hem blijven nou. wat komt u me vertellen? De slag is gevallen. De slag? Nee, maar het is een man. Is het? Is Nee. nee. Wie daar... Het leeft niet meer. Het kan niet zo zijn. Het gebeurt opeens. Als een het lichtje dat uitgeblazen wordt. Het kan niet. Huh? Draag het als een man, heb ik gezegd. God heeft me bedrogen. Ze mocht niet sterven. Beheers je. God, wat ben jij voor een folteraar van mensen? Doe, meneer Wierda. Ik ben maar een oude vrijdenker. Maar deze taal gaat me over de schreef. Je noemt je een christen. Ik roep je tot de orde. Orde. Terwijl de God op wie ik heb vertrouwd, de God van goedheid en liefde, de zin van mijn leven verwoest. Pek dicht, Viarda. Ga <lacht> ja, mee. Je gestorvene. Stil en waardig. Zoals het je past. Mijn gestorvene. God van liefde en goedheid. Jij bent niet anders dan een blinde, gruwelijke despoot. Ik herken je niet meer. Ik vervloek je. Dit was het veertiende deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Tjallin Viarda werd gespeeld door Hans Karsenbaar, zijn vrouw Reinouw door Trudelibousan. Rutme Viarda was Donald Marcas, mevrouw Dominier Willy Brul, en haar dochter Carla was Corrie van der Linden. Egmon, haar zoon, Hans Veerman, en Rut, Barbara Hofman. Berend Hornstra werd gespeeld door haar Orizant. Fraukje door Gerrie Mantel, Dr. Ozinga door Frans Somers en Ilkje Tadkonis door Veerse Aarone. De verteller was Steun de Vries. De muziek voor deze hoorspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad Leuken.